Op een veiling in Londen is een handtas van oud-premier Thatcher verkocht. De leren tast van het Britse luxe merk Asprey ging weg voor 28.000 euro. Margaret Thatcher was 30 jaar eigenaar van de tas. Ze droeg hem in de jaren 80 tijdens onderhandelingen met de Sovjet-leider Gorbachev. Haar handtassen stond symbool voor haar compromisloze stijl. Thatcher geeft de opbrengst aan een goed doel.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 Goedenacht en uh, hartelijk welkom. Afgelopen avond is er een documentaire uitgezonden met de titel Niemand kent mij. En die ging over uh, wielrenner Thomas Dekker. Waarin hij gevolgd werd over zijn, uh, ja, zijn periode dat hij dus uh, geschorst is geweest. En komende vrijdag dan is zijn schorsing dus uh, afgelopen. En dan mag hij dus ook weer deel gaan nemen aan uh, wedstrijden. En dan mag hij dan ook weer geld voor ontvangen. En uh, de journalisten, uh, de wielersportjournalisten, die zijn het al over eens. Hij krijgt gewoon een tweede kans. Aan de telefoon heb ik Rob. Goedenacht. Ja, goedenavond. Ja. Die documentaire ook gezien. En ik, als ik die niet had gezien, had ik een beetje dezelfde mening gehad, denk ik. Iemand heeft iets gedaan wat niet mag. Hij is ervoor gestraft, dus, dus oké, okay, over. Ja. Maar, maar nu, nu had ik dit documentaire gezien en die jongen die rijdt in een Porsche rond, nou daar kan ik alleen maar van dromen, die, die, die heeft een huis, nou, een kasteel. En dan denk ik denk van ja, hij heeft eigenlijk, op een niet eerlijke manier, hij heeft die heel veel wedstrijden gewonnen en heeft hij geld mee verdiend. Ja, en dat, dat vindt me eigenlijk toch niet lekker. Als mensen dingen doen die niet uh, eerlijk zijn, hè, of ze doen dingen die niet uh, goed zijn, dan moeten ze daar inderdaad voor een straf zijn. Maar ook de verdiensten die ze eruit hebben, die, die moeten uh, terugbetaald worden. Nou, ja. dat is misschien een beetje uh, neid hoor. Dat, dat zou heel goed kunnen. Maar ik heb meestal begrepen, als er mensen iets doen wat niet mag, dan is er ook een boete. Dus ze moeten geld terugbetalen. Lijkt mij. Ik, ja, ik, ik hoor iets hoor. Ik heb het gevoel dat ik even met de Belastingdienst aan de telefoon hang op dit <laughs> <laughs> nee, moment. Ik, ik, ik, ik begrijp wel een beetje wat je wat je bedoelt, want je, ik heb dat ook wel gezien. Hij heeft inderdaad, hij, hij, hij leeft best wel uh, riant. Hij heeft het uh, goed voor elkaar om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, wat, wat je zegt, daar kan, kan ik wel een eind in meekomen. Hij heeft natuurlijk daar wel hard voor gewerkt op hoog niveau, maar hij heeft er natuurlijk wel bepaalde middelen voor gebruikt om ja. op dat niveau te blijven, misschien. En extra aan te zetten. Ja, ik had het leuker gevonden als het zo, uh, vroeger was er zo film Rocky en zo, die jongen die was heel arm en zo. En ik had het leuker gevonden als hij gewoon uh, uh, zonder al die, uh, <lacht> gewoon op een oud zat of fiets bij wijze van spreken. En er heel hard voor had moeten werken om terug te komen. En hij heeft helemaal niet hard te werken om terug te komen, want hij, hij heeft er nog steeds in de En dat, dat is gek vind ik. Ja, maar het is goed, hij blijft natuurlijk nog steeds wel een topsporter. Hij zit nog wel in die wereld en in die kringen, dus... Ja, dan mag je toch ook wel de goede middelen hebben, denk ik, om nog steeds te trainen, toch? Dan hoef je dan niet op een autofietsje te rijden? Nee, nee. Maar ja, misschien zit die Porsche met Ja, precies. Misschien wil je <laughs> gewoon heel graag ook zo'n auto. <laughs> dat, dat speelt onwaarschijnlijk eh, ja. mee, maar, maar ja, ik heb er toch een beetje smaak van. Wat, wat, wat voor indruk heb je van Thomas Dekker gekregen, als je nou vanavond die documentaire hebt gezien? Wat voor persoon is het volgens jou? Nou, ik, ik vond het wel prettig in ieder geval dat, dat ik nog wel merkte dat hij er behoorlijk mee zat. Hè? Want hij had toch ook vaak nog een trillende bovenlip. Hè? Het, het, het zat hem uh, goed dwars. Het is niet zoiets dat het... Uh... Ik, ik neem ook aan, niet meer aan dat hij nog een keer gaat doen. Nee, dat, dat, dat denk ik ook niet. Ja. En, en, en wat, wat vond je zeg maar, van zijn antwoord? Want er werd, er werd veel gezegd van... oké, okay, je zit nu in Italië, je zit bij een bepaalde arts... en die arts die, nou, wordt dus mogelijk verdacht... dat hij ook ooit met nou, ja. bepaalde mensen omgegaan is. Uh, nou, de, met doping, dat hij die die, dat, die dat verstrekt heeft. En hij zit nog steeds daar met die bepaalde arts. Ja. Maar als daarover gepraat werd, dan had hij zoiets van... Ja, nee. Ja, ja, ja. Uh, van wel meer maar ik heb niet, niet helemaal 100% oprecht. Uh, Leek mij ook... ook. Ja, hoe die dan keek. Maar goed, dat... Uh... Ben, je, ben, je het, ben je over het algemeen een toeliefhebber? Kijk je de graag ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is net als de voorgaande bellers. Het is wel uh, altijd een hoogtepuntje in de vakantie. En dan geteluisterd aan de radio. Of kijken naar de televisie. Ja. ja. Maar, hoe, hoe maar ja, kijk... dit, dit houdt wel wat van af, vind ik. hoor. De, de, de, de laatste jaren, die doping en zo. Ja, daardoor wordt het toch wat, wat minder... Uh... Ja. En is jouw beeld dan misschien ook na vanavond veranderd... als je bijvoorbeeld hebt gezien hoe hij dan leeft? Want je zegt vooral, nou, hij leeft luxe, hij heeft een Porsche... en uh, dat je denkt ja. van, nou, die wielrenners hebben het nog zo slecht niet. Ja, nee, inderdaad. Nou, dat, dat speelt behoorlijk mee bij mij. Want ik dacht eigenlijk dat het anders was. Ik dacht eigenlijk dat het uh, inderdaad heel hard uh, blokken was voor de gasten. En uh, ik, ik, ik, ik vind het ongeteld dat iemand van 25 dit al uh, bij elkaar heeft uh, getrapt. Ja, 26 is die. Ja, ja. Nou ja. ja. En, en, en, en jij zegt dus eigenlijk van, nou goed, hij, hij, hij, hij krijgt een tweede kans, uh, ja. daar is iedereen het dan over eens, maar de een zegt, hij moet namen noemen, met, met wie die ook, uh, die ook in de dopingzaak mee hebben gespeeld, maar jij zegt eigenlijk van, nee, hij moet ook gewoon nog uh, wat, wat, wat geld terugbetalen. Ja, ja. En dan wie zou hij ja, want... dat moeten doen dan? Ja, dat, dat... Niet eerlijke manier heeft hij prijzengeld gewonnen. Of hij heeft misschien wel een staatloop erheen gewonnen. Dan mag hij alles lekker houden. Ik vond me alleen, een documentaire draagt ergens toe bij. Maar mijn mening is eigenlijk door die documentaire juist een beetje anders geworden. Ja, jouw, be jouw beeld van de gemiddelde wielrenner is, is daardoor, ja, ja. daardoor veranderd. Ja, ja, ja. En, en dat hij dat ermee zit, zeg maar. Dat hij toch wel eigenlijk een beetje spijt van heeft. Ja, dat, dat mag ook wel, vind ik. Ja. Ja. Maar ja. dat is al dat is niet voldoende voor jou, hoor ik zo. Ja, jij bent wel echt van de vergelding. <laughs> ja, mag nog een beetje. Ja, ja. Ik wil je bedanken voor je reactie, Rob. Oké, okay, En ik ben benieuwd uh, hoe andere mensen daarover denken. Oké. Okay. Ik wens je goede nacht. 0800-1121 is het telefoonnummer van Radio 1 waar u over mee kunt praten over uh, dit onderwerp. Maar u kunt ook praten over een bepaalde zaak waarvan u spijt heeft. Waarvan u zegt van ja goed weet je ik heb dat ooit gedaan en ik heb daar spijt van. En nou als u dat wilt delen dan nodig ik u uit om te bellen 0800-1121. Santana in de nacht op een en I'll be waiting. Aan de telefoon heb ik Boudewijn. Goedenacht. Ja, goedenacht uit Amsterdam. Uh, ik, ik vroeg me eigenlijk af waarom je zo expliciet zegt dat het toenemende dopingsgebruik uh, zou zijn. Want als je de wielrenners hoort zeggen ze, ja, het werd altijd al gedaan. En is het eigenlijk meer de toenemende controle en de verbeterde controle dat er... Mogelijk wat meer mensen gesnapt worden, maar of het echt toenemend is, is voor mij zeer de vraag. Ja, want de eerste gevallen werden natuurlijk uh, bekend in 1965, de jaren 70 ook. Joop Zoetemelk, onder andere. Maar je bedoelt ermee te zeggen dat, dat zeg maar, uh, door de betere controles. komen dat, er af... dat, dat geloof ik eerder dan dat het echt toenemend ja. is. Ja. En, en op de vorige spreker uh, aan het telefoon reagerend. Dan zegt hij van ja, een boetendoening mag iemand wel of niet, tweede kans, die gunt je maar enerzijds wel. Maar omdat hij dan met een artscontact heeft, hallo, Bjarne Ries, die is ploegleider en heeft doping gebruikt. Hoe, hoe, hoe, hoe verklaart hij dat dan? Ja. De vorige spreker. Ja. Nou, ja, maar... Die mag nog steeds blijven zitten als ploegleider. Ja. Maar wat, wat vind je daarvan, dat die mag blijven zitten? Nou, als je het over tweede kans hebt, vind vindt dat alles in het reëel. Ja. Dat maar, loopt maar je... heel verschillend trouwens. Ik, ik heb vijf jaar een schoonmaak, uh, klus gehad in op het Heijn op verschillende plekken. En vervolgens één pakje sigaretten de Ik Mocht geen stap meer bij dat schoonmaakbedrijf nog wel Heijn zetten. Dus ja, ik so, so, voor so... een pakje sigaretten en Open Lenden over je heen houden. Sorry, maar ik probeer je, je viel even eventjes weg. Wat zijn ook? Je hebt ergens uh, gewerkt ooit en heb ik je. Heb, pak... Ik heb toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik begonnen met schoonmaken. In, uh, en via het schoonmaakbedrijf zat ik in drie filialen. Uh -huh. in een van die filialen heb ik een pakje sigaretten wat meteen gezien werd. En vervolgens kon ik vertrekken. Ja. Dus om een pakje sigaretten kon je wel weg, maar je schijnt toch wel meer te kunnen doen op sommige niveaus. Dan word je eerder geholpen en gesteund en, en, en beloond. En dan kan je veel verder gaan, blijkbaar. Ja, maar, dus, maar je bedoelt eigenlijk mee te zeggen van je, je wilt eigenlijk dan ook vergelijken met oké, okay, je hebt doping gebruikt. Dat staat gelijk aan een. Nou, nee, voor mij persoonlijk niet. Ik bedoel, ik, ik, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, Maar dat is, ja, dat is mijn probleem op dat moment. In de wereld gaat het allemaal wel weer goed, hoor. Dus daar maak ik me een zorgen om. Maar... maar die tweede, ja, kans, die tweede die kans die Thomas Dekker krijgt... Het. die is gerechtvaardigd volgens jou? zeg het nog even, want ik de, stond juist niet, sorry. De, de, de tweede kans die uh, Thomas Dekker krijgt... die is volgens jou gerechtvaardigd? Ja, zonder meer. Ja? Ja, hoor. En moet hij, moet hij daar ja. bijvoorbeeld nog namen voor noemen? Moet hij dus inderdaad die boetedoening doen? Nee, nee, hij... nee, nee, nee, nee, nee. Als... als of dat een eis zou zijn, kijk even in de gevangenis. De helft van de mensen die er moeten zitten, zitten niet. Dus, ja. Omdat die namen ook niet genoemd worden. Precies. Nee. Dus die... hij, moet, hij moet in een omgeving leven en werken en, en, en zijn brood verdienen waar die, die mensen tegen gaat komen. En het is de vraag of je uh, hoeft. je ja. nee, ja, hoeft niet zomaar mensen onderuit te halen. Hm. Oké. Okay. En verder ben je gefascineerd door Contador. Die, uh... Ja, goed. Cool. Als, als nou, ik het ja, cool. Ik heb het zeker over ja, die, die, die, Ik vind het wel een prestatie dat hij weer Om, om, om de Ronde van Italië te winnen en dan mee te gaan doen aan de tour. En ik schud er van harte dat hij hem ook nog pakt. Ja. Ja, je verwacht veel van hem dit jaar? Nou, dat vind ik te veel gezegd. Ik volg het slechts via radio en, en op televisie kan je er gewoon niet omheen. <lacht> maar als ik een week weg ben, dan, ja, dan ben ik ook weg. Dan ga ik er niet achteraan rennen om het bij te houden. Oké, okay, maar je kijkt wel naar de Tour weer uit, gewoon het, het, het hele gebeuren, de sfeer, nee, de muziek. ik volg Radio 1. Uh, dat vind ik heel prettig. Ja. En dan moet ik erbij zeggen dat daar een heel erg uh, prettig bij is. Dat het is wat anders is als het hele jaar, toch 80% hetzelfde. Ja. En ja, daardoor hoor je veel en ik lees de krant regelmatig, dus ook dan zie je, volg je veel, maar ik ga de televisie er geen moment voor aanzetten. Dat dan niet, oh, dat vind ik dat wel. Je wilt echt gewoon lekker via de radio wil je het, horen, het verslag vanaf de motor Nou, ik, ik vind het prettig om het te horen, maar de televisie, ik moet ervoor gaan zitten en dan moet ik ergens zijn waar de televisie is. Nou nee, de radio die kan ik aan mijn oor hangen en dan ga ik mijn gang wel. Nee, ja. En dan hoor uh, je heel veel. In ja. de krant zie ik ook nog wel een, uh, een verslag ervan en dat wordt er nog wat geanalyseerd. Dat vind ik ook wel interessant. Mm -hmm. De televisie voegt daar voor mij eigenlijk weinig of niets aan toe. Nou ja, opvallend. En is er dan nog een bepaald liedje waarvan je zegt... Van, nou, dat past helemaal bij de Tour, dat is helemaal de beleving van de Tour de France Frankrijk... Dat is een hele goede vraag. Ik zou het niet durven zeggen. Voor mij is, is, is de poppies met non non re, re dat vind ik altijd een heel leuk liedje. Maar rest vind ik gewoon de hele Franse muziek op het moment van de Tour heerlijk... om uh, eindelijk eens wat anders te horen op de radio. dat is ja. echt genieten. Ja. Daar kijk ik ook meer naar uit. Zo van, nou, je alle verhalen eromheen, die vind ik prettig... En, uh, ja. Maarten de Kroon, die af en toe een heerlijke columns erdoorheen, wie, wie, wie, wie, wie noemde je nu? Maarten de ah, Oké. Okay. Die met zijn column er af en toe lekker eventjes uh, relativeert... En, uh, en de boel op zijn kop mee te zetten aan het einde van een uh, toerjournaal. Uh, ja. Heerlijk. Ja. Dat, is, dat is genieten, dat is gewoon lekker echt. En dan weet je, het is ja, oh, ja, zomervakantie, hoor, dan, de dan, tours dat, bezig. Dan leg ik even al in de leren Ja, ja, ja. Mooi om te horen. Ik wens je dan een, een, een mooie tour en beleef hem jou, inderdaad op, jou, op jouw manier. Gaan we doen. Zal ik die plaats zo meteen even gaan draaien? Die je Als net je noemde? Dat weet ik. Dan, uh, dan heb ik mazzel voor vanavond graag. Nou, die mazzel ga ik je nog even. Poppy, uh, komt er zo meteen aan. Jo, bedankt. Goeienacht. Ah, Oké, okay, doei. En ik ga naar Bertu. Goeienacht. Goeie Nee, ik wou even reageren op, uh, op de uitspraak ook van de vorige spreker. En die van de, uh, degene daarvoor. Ja. Uh, wat dekker gedaan heeft. Oké, okay, is niet goed. Hij heeft zijn straf uitgezet en, en dat is klaar. En dan heb je een tweede kans. Een mens moet altijd een tweede kans hebben. Ja. En of het nou over wielrennen gaat, of golf, of topsport in de voetbal. Kijk, uh, de voetballer heeft eerder nog uh, als een goede golfspeler die Porsche van uh, de tweede de vorige spreker. Uh, mm -hmm. die, die slaat zijn balletjes een beetje uh, helemaal top. Daar is ook alles mee gebeurd. Ik vind dat moet je niet zo moeilijk over doen. we nou, bedoel te te zeggen, in, in het voetbal is het gebruikelijk, maar in de wielersport... Nee, nee, nee tuurlijk niet. In alle sporten is, is het gebruikelijk dat, dat er uh, doop gebruikt wordt. Of uh, stimulerende middelen, noem maar op. Niet alleen in de wielrennen. Nee, klopt. Maar wil je daarmee zeggen dan dat het, dat het geoorloofd is, dat het plaatsvindt? Nee, tuurlijk niet. Nee. Tuurlijk niet. Anders staat het open. Dan, dan, dan, dan kan iedereen het, uh, het gebruiken. Nou, ik, ik vind het altijd een beetje... Kijk, omdat de tour nu begint en Dekker heeft dat gehad. Nou, hij heeft zijn straf gehad. En voor welke sport dat dat is... Uh, ik kijk af en toe wielrennen En het, het liefst als de bergetappers er zijn. Ja. Dat vind ik het mooist. Mm -hmm. voor, voor de rest volg ik het niet zo, uh, zo erg. Maar ik, ik vind de sport in het algemeen... Uh, ja, iemand die daarvoor gestraft is... Uh, Klaar, de boete is betaald of hij heeft ervoor gezeten of zij, noem maar op. Dan moet je... De... Dan is het goed. Dan moeten ze ja. gewoon door kunnen gaan. Ja, ja toch? Ja, nee, nee ik, ik, ik, daar ben ik het wel met je, met je eens. Ja. En, ja. en zoals de eerdere sprekers zeiden, dus dat hij dan namen moet noemen... of hij moet geld betalen, dat is ook niet, niet, uh, niet aan orde dan volgens jou? Nee. nee. Hij, uh... Die twee jaar is lang genoeg geweest. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten, hij heeft zijn straf gehad. Ja. En dan moet de rest maar uitzoeken. Hij hoeft die namen niet te noemen. Tuurlijk nee. niet. Maar hoe, hoe kijk je dan verder? Je, je zegt net wel, van in allerlei sporten wordt, wordt, wordt doping gebruikt. In nou, niet alles. Dat, dat weet ik niet. Nou. Maar in vele sporten, je, dat, dat weet je zelf niet. niet alleen bij, uh, bij het wielrennen. Maar heel veel sporten uh, wordt er doop gebruikt. Uh, kijk bij turnen. Uh, wie was dat? Die aan de ringen hing? Sorry? Die, die toen... Ach, uh, uh, ook die Nederlander. Oh, de Jury Vergelder bedoel je? Ja, precies. Ja. precies. Die, die bedoel ik. Die heeft ook zijn straf gehad. Ja. ja Maar ik bedoel, ik, ik wil eigenlijk een beetje naartoe willen. Is van, um, gaat gaat zo'n wereld een keer gezuiverd worden? Gaat het een keer over? Is er een keer een moment dat dat gewoon niet meer aanwezig is? Dat al die sporters zo ja. hebben van... Oké, okay, de straffen zijn zwaar. Het is, het, dat, dat, dit ga ik niet meer doen. Ik wil dit niet meer. Daar, te... Dat zou, dat zou en, en we hopen daarop, maar voor mezelf, ik geloof daar niet in. Want? Omdat dat. Ja, de, de, de, de doop, die, die blijft daarin, in, in, in de dingen. En, en ze willen aan de top blijven, ze doen het dan toch. Hm. En het zou het mooiste zijn als. Iedereen natuurlijk, zonder verdovende middelen of wat dan ook, maar gewoon zijn eigen sport kan doen. Ja, dat zou, dat zou geweldig zijn. Maar... Ja, maar ja. dat kun je alleen nog bij wijze van spreken bij de vo uh, lokale voetbalclub hier uh, in het dorp. Mm -hmm. Maar hogerop wordt dat toch gebruikt. Uh, dus waar topsoort bedreven wordt, daar is, daar is doping. Mogelijk. Uh, ik wil niet zeggen overal. Nee, maar mogelijk. Maar wel ja. veel. Ja, ja tuurlijk. Ja. Je, je moet bovenop die ladder blijven. Ja, ja ik, ik, vind het wel, ik vind het wel altijd zorgelijk. Vind je dat ook niet? Als, ja, ik, als ik daar dan weer ja, aan natuurlijk denk. Natuurlijk is dat zorgelijk. En als ik dan weer de tour van de afgelopen jaren hoor. en dan die berichten weer dat er weer iemand uitgezet ja. was. een hele ploeg geschorst. Denk ik, nou, ja. dat, dat is best wel ja. heftig allemaal. Nou, tuurlijk. En dat zijn dingen ook. Uh, nou, door eerdere wielrenners, uh, noem alles maar op. Dan wordt er na die tijd. Uh, komen ze na een jaar naar achter ook. Dan en dan is de uh, doping gebruikt. Dan worden ze nog geschorst of ze worden teruggezet. Uh, noem alles maar op. Maar er wordt veel meer doop gebruikt. als wij met z'n allen denken. Ja. En ja. tuurlijk, net wat je zegt. het mooiste zou gewoon op je eigen fietsje gaan. En niet met trapondersteuning natuurlijk. <laughs> <laughs> Snap je? Ja, nee. Inderdaad. Maar ik geloof daar niet in dat dat, dat ooit uh, nee, ooit, ooit uh, lukt. Nee, nee. Maar heeft, heeft, is het ook niet direct het gevolg zeg maar, dat, dat, dat misschien die doping... In die, in, in dan even over de wielerwereld, laten we het daar dan vooral even over uh, focussen... Ja, ja, ja. Uh, dat, dat het ook heeft te maken met de grote bedragen die daar te winnen zijn? Dat er veel geld op het spel staat, er is, ja, je kan daar flink, flink ja, natuurlijk. verdienen? Ja, natuurlijk. Zo, ja. Als, als je net, net dat kleine stukje tekort komt... om ja. de allergrootste prijs te krijgen... Ja. En er komt een dokter bij je en die fluistert je dit en dat in je, oor, in je oor. En die zegt, gebruik dit maar even. Dan heb je de tool gevonden, bij wijze van spreken, simpel gezegd. Ja. Ja, dan ik... moet je heel sterk in je schoenen staan, denk ik. Als je dat niet gaat doen. Ja. Maar als ik, als het dan... gaat niet om een pakje sigaretten, wat ze daar winnen. Nee, maar als ik dan even gewoon heel simpel beredeneer, zou het dan niet helpen om die prijzen gaan wat naar beneden te doen? Ja, natuurlijk. Maar dat is in alle sport zo. Ja. Dus is, is dat dan niet gewoon ook de oplossing misschien mogelijk? Ja. Is dat dan... Als je een voetballer bent, een wielrenner, een, een golfer, of noem maar op. Het is topsport, het is een werk. Ja. Maar als jij ziet wat ze in, in, in twee jaar bij elkaar slaan, trappen, trappen, hè, voetballen en, en, en fietsen. Dat lukt jou en ik in ons hele leven nog niet. Nee, nee. Dus eigenlijk, en, en ik ben daar niet af, afgunstig op hoor, helemaal niet. Maar die bedragen die mogen zeker, zeker wel naar beneden. Ja. En ja. is het dan ook gewoon: de, zijn dit dan, hebben we dan nu te maken, Bert, als jij, als jij dat mag inschatten, van, dat we nu te maken hebben met de gevolgen van. Het is altijd maar omhoog gaan, de prijzen opgedreven. Ja, het, kon, het kon niet groter, altijd meer, meer, ja, meer. Precies. En nu. Precies. Nou ja. ja, hoor. Ja. Ik weet het wel zeker. Als, als je. Als je... Ik zou geen namen noemen, maar een klein autootje hebt. Hmm. En je verdient wat meer. Dan hmm. koop je een grotere. Dan komt er weer een grotere. Dan komt er weer een grotere. Want je leeft naar je inkomen weg. Ja. Je bent... En dan kun je wel zeggen: hé nee, joh, dit leg ik allemaal apart. Ja. <laughs> ja, ik ben 53. Ik weet een klein beetje van het leven af. Maar je leeft naar je inkomen. En het is, het is knap als je, het kan, als, je, als je dat een beetje kan bijhouden, allemaal. Als je... Juist. Ja. Ja, zo, zo werkt dat. Ja. En als je in één keer ja, naar de top vliegt, met wat voor sport ook wat je doet... ja, natuurlijk. Er komen bakken met geld binnen. Ja. Nou, ik ben heel ja. benieuwd wat de, wat de andere luisteraars daarvan vinden, Bert. Of dan het ja, prijzengeld... Ik of vind dat dan heel ook, fijn, uh... dat ik even in de uitzending mocht komen... We gaan nu... een we geweldige uitzending verder. En uh, we horen elkaar. Dankjewel. Uh, Prijzengeld, uh, vindt u dat dat een oplossing is... om dan het dopinggebruik terug te dringen? 0800-1121, 0800-1121. En dan gaan we nu naar die beloofde plaat uh, voor wijn van uh, nou, toch wel een beetje de, -de Frans sfeer, le poppy.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 qui demande pourquoi tout le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 De poppies in de nacht op 1. Naar het telefoon heb ik Gerard, goeienacht. Goedenacht. Geeft dit helemaal het juiste gevoel? Wat zeg je? Geeft deze plaat het juiste gevoel bij het onderwerp? Ja, ja, ja. Maar wat betreft de Tour de France, het is natuurlijk ook al die directies van die toeren... die uh, op een gegeven moment, uh, laten ze die mensen zulke zware parcours rijden... enkel uit het uh, oogpunt van uh, commerciële toestanden dat het eigenlijk niet vol te houden is op een kostje brood hè? Dus je bedoelt dat dat ook te, de, te veel ritten en ook te veel te lang? Ja, natuurlijk. Je kan mensen toch niet uh, drie weken achter elkaar over bergen uh, heen sturen waar, waar je lopend geen eens tegenaan kan. En er zijn ook voetballers gesrozen voor het gebruik van uh, uh, softdrugs. Mm -hmm. Nou, ik heb nog nooit iemand gezien die van een... Uh, Heet het een joint beter gaat voetballen eerder uh, helemaal niks natuurlijk nee, dus nee, nee. wat is doping en als je natuurlijk neemt was uh, onder laatste weer die Russische tennissters die slaan ballen met 190 kilometer ja. dat slaan mannen ook niet en nou in die uh, in die wereld dat Oostblok zit al jaren doping uh, en dat is ook bewezen aan de Oost-Duitsers en toestanden... dat die kregen op een gegeven moment ook borsthaar natuurlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk ook dingen wat je niet kan vinden. Dat kan je ook niet voordelen natuurlijk. En dat is eigenlijk niet eerlijk natuurlijk. Want ook het Spaanse elftal, er was toen toch ook nog onderzoek naar gedaan in de finale met Nederland. Dat verschillende spelers ook uh, geen goede urine hadden. Dus wat ken je wel vinden en niet. En natuurlijk ook een lands... Die uh, Armstrong, dat is ja. natuurlijk een prachtige man, een goede wielrenner, maar je kan niet zes jaar achter elkaar de tour winnen. Ja. En, later het, en dat er was toen met die andere Amerikanen ook. De ene dag viel hij van zijn fiets af, en de andere dag nam hij een kwartier voorsprong. Uh. Maar het is maar net een strijd: uh, wat kan je wel vinden in jury, wat kan je niet vinden natuurlijk. Uh. Ja. Maar waar bedoel je hier ook mee aan te geven dat het uitmaakt uh, in welk land je zeg maar, als, als renner uh, wonenachtig bent en voor welk land je uitkomt? Ja, dat, dat vind ik wel ja, want natuurlijk kijk Amerika heb je veel meer, uh, dat is veel verder en ook die Oostbloklanden en Rusland, want als ze maar een paar jaar ergens aan meedoen, uh, behoren ze altijd de beste. Ja, maar ik bedoel ook mee te en, zeggen de, de, de, de, de, de strafmaat die verschillend is, dus als je in Italië uh, volgens mij opgepakt wordt voor dopinggebruik, dan ga je gelijk de bak in. Ja, nou dat vind ik, kijk, dat moet je of je doet het zo of je doet het anders. Maar je moet ook op een gegeven moment, moet je die rondes wat dichter gaan maken. Dat, dat kunnen mensen niet volhouden, dat is onmenselijk natuurlijk. En je ziet het, uh, komt daardoor. en noem maar op. Ze fietsen tegen de bergen om, uh, of dat ze een uh, toeretje maken, maar zo werkt het natuurlijk ook niet. En later kom, uh, dan wordt dat het, wordt het ook uh, bekeken. En dat was hetzelfde van de jury van Gelder natuurlijk. Dat is een beste jongen, maar er is nog nooit iemand... Uh, als ik morgen een stuif kook neem... ik mij eigenlijk nog ineens eens uh, omhoog trekken aan die ringen. Dus wat is doping en wat is het niet? Uh... Ja. Nou ja, en volgens... die verhalen van het zit in een hoestdrankje, nou, daar geloof ik ook weinig van natuurlijk. Uh... Nee. Volgens mij zijn er heel veel verschillende soorten doping... waar ik ook het bestaan niet van af weet dat die bestaan nee, in elk... dat, dat helemaal is juist nou het feit. Ja. Ja, kijk, die dokters die weten natuurlijk wel wat ze toedienen... en wat ja. erin zit natuurlijk. Ja. En ik denk dat je dat nooit... Je kunt zulke zware koersen kan je nooit, eh, uh, weet het, die kan je nooit schoon Ik heb vroeger topjudo gedaan en, uh, weet het. Dan had je ook weleens, eh, uh, zelfs bij de amateurs, dat je nog wel eens een half per nam. Want we gingen nog, ik heb ook wel eens in Japan gejudo. Nou, dan kom je daar met een jetlag natuurlijk, dat houden we niet voor mogelijk. Ja. En ja, dan moet je toch een klein beetje op de been komen. Maar maar ja, wat is wel te vinden en wat is niet te vinden? En dan wat... wordt dat gecontroleerd. Het ja. is en wat voor pilletjes waren dat dan? Moeilijk, hele moeilijke zaak. Nou, een beetje pervertine of zo. Of een, een klein perpilletje. Tot je, maar ja, dat kan je in urine gevonden worden. Maar bij die sporten wordt dat eigenlijk niet gecontroleerd. Ja. Uh, om weer een klein beetje onder de mensen te komen. Niet dat je daar ineens fantastisch van gaat judo. Hoor, maar je blijft een beetje wakker. Dat is eigenlijk het hele verhaal natuurlijk. Dus als ik het zo hoor... En jij... ik zeg nog. Zeg je? Als ik het zou hoorde heb jij ook eigenlijk een keer doping gebruikt bij sport. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar goed, dan hadden ze maar, ja, maar niet ja. dat vliegreisje moeten boeken. Nou, dat niet. Maar het was allemaal veel te kort op elkaar, want dan was er weinig geld bij de Judabond. En dan moest dat, uh, weet het, dan had je eigenlijk geen tijd, geen voorbereiding. En als je daar komt, wil je toch niet helemaal afgaan natuurlijk. Nee, nee. En maar ja, nogmaals, ik ken een hoop producten. Ik kan niet voorstellen dat je daar beter van gaat judo, fietsen of toestanden. Want uh, kunnen wij kunnen ons bloed uh, om laten wisselen. Uh, maar het is nou niet zo dat je dan morgen ineens voor je auto uitrent naar je werk toe. Dat werkt zo niet. Nee. Uh, maar heb toen je er toen, we, je... Heb je toen wel wat ja. van gemerkt, van dat pepilletje wat je toen hebt genomen tijdens een judo-wedstrijd? Nou, eigenlijk niet. Ik denk ook bij de meeste renners, ook met dat bloeddoping, het zit ook... Op een gegeven moment een beetje tussen je oren natuurlijk. Ja. En vroeger werd, werd er natuurlijk ook bij de paardensport, die werden ook ingespoten. Die rempaarden, weet je wel, die kregen ook nog wel eens een shortje. Dat heb ik dan ik ben in die kringen verkeerd. Ja, ja ik heb het zelf nooit gedaan natuurlijk. Maar ik bedoel maar, het is allemaal zo wat uh, is doping niet. Wat de een voor de een wel werkt, werkt voor de ander niet, natuurlijk. Maar nogmaals, je moet eigenlijk gewoon tijd hebben als je een reis maakt naar het buitenland om te herstellen. Om langzaam op gang te komen. Maar ja, dat kan. Je begint met een tijdrit. Nou, dat is zo verschrikkelijk zwaar. Want iedereen denkt wel. Wel eens als er zeg maar een kilometer tussen zit. Waarom haalt u die anderen niet in? Maar dan zie je wel in de vette rijen. Maar als je benen leeg zijn, ja. dan kom je er nooit meer voorbij. Dat is het probleem. Ja. Ja. En natuurlijk zijn het topsporters. Maar er is nog nooit een tour gereden die helemaal schoon is. Dat bestaat niet. Want nee. je ziet het later, dan worden ze een half jaar later pakken. Maar het is eigenlijk niet Nou, nee. nee, als, als ik jou zo hoor, dan, dan, dan, ja. dan kaart je eigenlijk twee dingen aan. Dan zeg je eigenlijk van uh, de, de, de, de bergetappers, of zeg maar de, de ritten zijn eigenlijk te zwaar. Het schema is eigenlijk moordend voor de, voor de renners. Ja, natuurlijk. Er zijn ritten bij van 270 kilometer. En dan, uh, daarna gaan ze berg op, berg af. Nou, dat zijn hellingen. Kijk, je hebt mensen die klimmen wat beter als een ander. Maar dat zijn allemaal mannekers uh, van over het algemeen uh, uh, rond de 60 kilo. Uh, net een, uh, de dwerg ontgroeit. Maar een grote kerel van een kilo, van een kilo of 70, ja, die, die, die huppelt niet even mee, die berg op natuurlijk. Ja. Uh, want dan heb je zoveel gewicht in, uh, met, die, met die verschillen... Dat, je dat, uh, dat is niet te compenseren natuurlijk. Ja. Uh, ja, misschien ga je harder naar beneden, maar ja, dat is ook levensgevaarlijk. Ja. maar de, de, Denk je dat het echt uit zou maken, zelf dat ze de etappes, dat er bijvoorbeeld een dag rust zou zitten na iedere etappe... Zelf dat dat, ...zou dat het dopinggebruik of nou, wat voor middelen ook, zou dat, dat dan verlagen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ja, het is natuurlijk de Tour de France ook, het is een commerciële bende. Ze brengen politieagenten mee uit Frankrijk, die mogen in Nederland... Gewapend lopend in Rotterdam, nou, dan moet je in geen land ter wereld voor elkaar krijgen. Is dat zo? Als je, ja, een broer zit bij de politie, die gaat ook weer naar buiten missies, maar die mag geen wapen meenemen, wat je dan voelt. Maar de toer die hebt wat dat betreft is het precies dezelfde als de FIFA. Ze hebben alle macht en ze zeggen dit gebeurt en dat gebeurt. Maar er, zijn, er mogen nooit gewapende politieagenten. Als Nederland gaat helpen, je zegt maar wel met patrouillewagens aan de grens. Maar als bijvoorbeeld Nederlandse agenten naar Parijs gaan, als daar een voerwijs is, mogen die geen wapens bij zich hebben. Nee. Want je bent op grondgebied van een andere natie. Maar de Tour de France, is natuurlijk ook één, het is leuk om te zien, maar het is natuurlijk één grote commerciële bende. Er gaan ook uh, een paar miljard in om. Uh. Wordt, en wat uh, willen uh, ze dan? Dat, dat die mensen of twee snee, uh, wit witbrood uh, tegen de bergen aan fietsen. Het ja. is eigenlijk niet te doen natuurlijk. Ja. Uh, maar nee. meer rust denk ik dat dat wel, uh, meer beter rust zou zijn. Nou, ik ik ja. neem hem mee. De een zei prijzen geld. Jij zegt meer rust. Dat zou dus het mogelijke dopinggebruik kunnen, kunnen verlagen. Ik vind het, ik vind het ja, een interessante uh, uh, ja, kwestie zoals je hem aankaart. Ik had er nog niet over okay. nagedacht om meer rust in te bouwen. Ik vind, hem, uh, ik vind hem mooi. Ik neem hem mee Bert. Dankjewel. Jij ook bedankt. Goeienacht. En u kunt meepraten 0800-1121. Vindt u dat een, een goede, goede oplossing, zoals Bert die aandroeg... dat er meer rust wordt gehouden in de etappes? Dat de renners kunnen aansterken om weer uh, vervolgens zo'n lange rit te rijden... van meer dan uh, 270 kilometer? 0800-1121. Praat u mee via 0800-1121. Gaan we naar Charlie Day. De apple trees en buzzing bees hier in De Nacht op 1. Uit uit 1971, de nacht op een Here comes the sun van Nina Simone. volgende plaat is van een singer-songwriter uit Engeland. Ze nam het album in twee dagen op in de studio... en speelde alles gewoon met band live in. Er werd niks bewerkt en gemonteerd. Het was in één keer op band. En het klinkt als volgt. Dit is Happy In My Skin, Philip HN. One, two, one, two, three. I wish it to be something I can't be, but I believe that. I'm... Get together to fight is holy ammagidian. So when the man comes, there will be no no-do. Have pity on those whose chances grow stin. There ain't no hiding place from the father of creation. Marley en The Wailers in de Nacht op en One Love. Daarvoor zat ook nog Philip H.N.A. en Happy in My Skin. En dit is Roxy Music met More Than This. College in de nacht op een all-time high. En we sluiten hiermee het onderwerp af van de Wiedersport en Thomas Dekker. Volgend uur veel muziek, onder andere muziek van de Radio 1-Week-CD en, en dan ook de nachtgedachte. Maar eerst Point of Grace. She was the kind of girl that never quite fit in. Holes in her shoes, freckles on her skin. Every time she saw those school schooldoors open. Wide. She'd wanna turn around and run back home and hide. at the back of the line The kind that kept her head down most of the time Secret dreams about the boy in the high school van And wake up thinking she never had a chance Yeah.